Er komen extra vaccinaties voor puwers tegen meningokokken. Vorig jaar werd besloten om alle 14-jarigen in te enten tegen de ziekte. Maar omdat de infectieziekte steeds vaker opduikt... worden nu ook alle 14- tot 18-jarige kinderen ingeënt... heeft staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid besloten. In totaal gaat het om ongeveer 650.000 extra prikken. Dit jaar zijn er 11 mensen in Nederland overleden aan meningokokken. De Amsterdamse brandweercommandant Schaap heeft aangifte gedaan van bedreiging, bevestigt het Openbaar Ministerie. Het AD schrijft vanmorgen dat Schaap door leden van zijn eigen korps met de dood is bedreigd. Er zou geld zijn ingezameld om hem dood te laten rijden. Schaap werd in 2016 aangesteld om de macho-cultuur in het brandweerkorps aan te pakken. Sindsdien heeft hij ruzie met een deel van de Amsterdamse brandweer. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en lokaal valt een regen- of onweersbui...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. Welkom aboard Benga Airways. After take-off we'll pump up the sound system. Because we're going to...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 Feel the warmth, make me feel the cold It's written in a story, it's written on the wall. This is our college.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 Don't like you